Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Droogisterijen hebben niet genoeg type 2 mondkapjes. Het OMT adviseerde gisteren om op meer plekken zo'n mondkapje te dragen. Droogisterijen zagen dat advies niet aankomen en hebben de boel dus niet op voorraad. Er liggen nu vooral veel type 1 mondkapjes, ook van die blauwe wegwerpdingen, in de schappen. Nou, je ziet het bijna niet, maar de, de type 1 zijn ook medische mondkapjes. En die beschermen ook heel goed voor 95%. En de type 2 doet het nog ietsje beter voor 98 Dus dat is een, een relatief klein verschil. Ze zijn nu druk bezig om de type 2 kapjes te bestellen. Maar dat duurt waarschijnlijk wel een paar weken voordat er overal genoeg zijn. Het is trouwens nog de vraag of het kabinet het mondkapjesadvies overneemt. Vrijdag is er weer een coronapersconferentie. Dan horen we meer. Het gaat in Europa echt heel hard met Omicron. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. At this rate, more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in de next six to eight weeks. Doordat de nieuwe coronavariant zo besmettelijk is. zou dit tempo de helft van de Europeanen. dus binnen nu en acht weken besmet raken. De WHO roept op om zo snel mogelijk te boosteren en binnen een mondkapje op te zetten. D66 heeft een nieuwe fractievoorzitter. Doordat Sigrid Kaag en Rob Jetten nu allebei minister zijn. hadden ze weer iemand nodig om de club in de Tweede Kamer aan te voeren. En dat is Jan Paternotte geworden. Hij is 37 en zit sinds vier jaar voor D66 in de Kamer. Yeah. <laughs> En goudvissen zijn slimmer dan we denken, zeggen onderzoekers in Israël. Voor een beloning kun je ze simpele opdrachten laten uitvoeren. De onderzoekers lieten goudvissen een elektrisch karretje besturen. Dat karretje rijdt precies de kant op die de vis opzwemt. En de meesten hebben best een goed richtingsgevoel, zegt deze onderzoeker There were very good fish that were doing excellent, en there were mediocre fish that were showed controlling of the vehicle, but were less less proficient in driving. Okay, niet allemaal, dus de vissen zaten in een bak met water. Die stond in een karretje. Het ziet er heel apart uit. Het weer is op veel plekken zon. Gaatje of 4 vandaag. Laten we naar het noordwesten. Meer bewolking, ook wat regen daar. Morgenochtend, vooral in het zuidoosten, nattigheid, Verder droog en een gaat of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en aansluiting met de A10 4 kilometer en een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 bij Zaanstad Zuid, maar daar is de weg weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Deze dinsdag 11 januari alweer. Eén uh, uur, tweede uur van uh, deze lunch wil weer uh, met veel plezier aan u uh, presenteren. Uh, wat lekkere muziek, uh, wat nieuwtjes. We hebben nog een weerbericht. We hebben een artiest van de dag. Een, uh, die, oh, die wel gaat trouwens, een artiest van de dag. Ja. Ja, dat en we al hebben zo hard. bekende jarigen. We die. hebben een bekende jarige. En daar ga jij nu mee beginnen. Ja, daar ga ik nu mee beginnen. Eigenlijk de wilde ik de bekende van vandaag, maar er was er maar één... en die komt nog. Gisteren was er ook één en die vond ik zo leuk. De man heet Johnny Ray en hij heeft een nummer gezongen van... Yes Tonight, Josephine. En hij zou 95 jaar geworden zijn gisteren. Dus ik zou zeggen, zet hem erop. Ik denk dat hij je niet had kunnen afspreken vanavond als je 95 bent. Hè? Met Josephine. Nee, dat niet. Dat niet, maar het is wel een lekker nummer. Toen deed hij dat wel. Maar dat, dat nummer dat is heel erg bekend, vooral voor onze ouderen al uitstarts ja. natuurlijk. Ja, en ja. ik vind het nog steeds een leuk nummer. Ja. Kan best nog. Oké. Okay. Dan wil hij wel gaan zingen, natuurlijk. Ja. Heb je de microfoon niet aangedaan? Staat hij er niet voor? Hij doet het helemaal niet deze. En doet hij het niet? Oh. Ah, daar komt hij. Hij moest even af ja, 95 Hij moest 590. even Ja, tuur. Doe er iets langer ja. aan. the time yep, yep. I will squeeze and hold you tight pack yep, yep. each kiss with dynamite yep, yep. yes tonight Josephine yes tonight sudden yes Ja, Johnny Ray, uh, Yes Tonight, Josephine. En, uh, een andere uh, grote hit van hem was de uh, Cry. Die kun ook nog wel herinneren, denk ik Loes. Hey? Ja, dat is ook zo'n mooi nummer. Uh, even kijken, het, erf, het erfrechtloket, dat uh, heb je al eens van gehoord? Ja. ja. Het gaat verhuizen van het HDMZ naar het Sanfors Museum En uh, we gaan een gratis inloopspreekuren uh, daar uh, gaan we houden. Uh, veel mensen weten sinds oktober 21 al de weg te vinden naar het erfrechtloket... waar vakspecialisten geheel kosteloos klaarstaan om vragen te beantwoorden... over het erfrecht en aan verwante onderwerpen. De initiatiefnemers van de Stichting Erfrechtloket Nederland zijn meester Niel Buijzen, is onder meer gespecialiseerd in fiscaal recht en estateplanning, uh, meester Fleur Rietbergen, juristen en Ellen jo jo Joanne Pat, die is erfrechtsspecialist. Volgens meester Neil Buijzen is er een grote behoefte aan informatie, want je kunt in Nederland vrijwel nergens terecht voor deskundig en kosteloos advies in deze vakgebieden. Alle vragen op het gebied van testamenten, erfbelasting, besparen, schenken, nalatschappen, enzovoort zijn welkom. Iedereen heeft recht op gratis informatie en advies. Uh, Ellen Jo en uh, Joanne Patty vult aan en we zijn blij en dankbaar dat het Zandvoortsmuseum ons deze prachtige locatie aanbiedt... om geïnteresseerden uit Zandvoort en omgeving van dienst te kunnen zijn. De locatie hdmz Museum was ook een fijne plek, maar dat museum is de komende maanden gesloten. Iedere eerste dinsdag van de maand is het Erflegloket geopend van 12 tot, uh, tot 4 uur. Het Zandvoortsmuseum is uh, natuurlijk wel bekend gevestigd aan de Zwaalhuislaar 1. Het is op afspraak echter ook mogelijk op een andere dag af te spreken. Uh, kijk op www.erfrechtloket.nl voor meer informatie. Of bel eventjes met 085 060 1070. En... Uh, ja, het zijn een hele belangrijke onderwerpen. We eindigen met een nummer van heel lang geleden... en uh, dat is toch wel atleer. de muziek die je altijd lekker vindt. We gaan ons een oudje draaien, Del Shannon. Del Shannon, ook een lekkere oh, grijze, een heel grijs verleden was het in, een lekker nummer runaway. Toch het, is het blijven gouden oude. dit, Het he? is geweldig, dit. dit is muziek die vergaat nooit, en uh, ja, ik ben er zelf persoonlijk een heel groot liefhebber van, want uh, het is zo allemaal lekker om te horen, Luister. Maar ja, wat ook lekker is om te horen, jij hebt opmerkelijk nieuws, begrijp ik. Ik heb opmerkelijk nieuws uit de regio, deze week uit de regio, en... Uh, het eerste wat, ik, wat mij opviel was uh, uh, dat uh, in weer en wind lopen ze over, de strand, uh, over het strand te scharrelen in hun herkenbare gele jassen. En dat zijn de vrijwillige medewerkers van de stichting Jutters Geluk. Op het strand ligt namelijk veel aangespoeld en achtergelaten afval. Zij rapen het materiaal op met de bedoeling er een nieuwe, unieke producten van te maken en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de bestrijding van een groot maatschappelijk probleem, namelijk de plastic soep. Ik vond dat opmerkelijk en ik vind dat leuk. En uh, natuurlijk staan we ook even stil bij uh, de vermissing en de tragische uitkomst uh, naar de grote zoektocht van de 17-jarige Sam. Heeft ons uh, ook de afgelopen week uh, bezighouden heel tragisch en uh, naar aanleiding van dit noodlottige ongeval is er ook uh, discussie ontstaan over de veiligheid van het fietspad en over de noodzaak van het plaatsen van hekken. Ja, het was een heel tragisch iets. Het is heel tragisch. Ja. En uh, het is altijd jammer uh, dat er achteraf wat meer aandacht aan gegeven wordt dan van tevoren. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het een oplossing had geweest, maar ja. ja. Het lijkt me toch als je zo te water wordt, raakt dat je. Meteen onder. Ja, vreselijk, kaars, Ja, met Je bent de, in paniek. het is op meerdere plaatsen. Want vaak ontbreekt uh, uh, de mogelijkheid. als je in het water gevallen bent om omhoog te klimmen. Omdat ze dus zijn natuurlijk vrij stijl, recht die muren. Ja. En, vond, en ja. weinig trappetjes. En als ze geen boten leggen. Ja, dan is het helemaal ellende. Het is uh, diep en diep treurig dat dit moet gebeuren. Maar ja. ja, je doet er niks aan. Hey, Oké. Okay. Just like my paper, son, going round round my head. Like my paper, son, going round round my head.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 Feeling, but the feeling ain't all blues. You got me believing one day you gotta come through. My favorite song going round and round my Like my favorite song going round and round my Ik zal het niet weten. Uh, even kijken. De, wel een mededeling. De regio zuid kermeland heeft onder de naam werkt een nieuw participatiebedrijf. Het bedrijf is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... de schakel tussen ontwikkelde leren en werken. Het doel is om hen passend, duurzaam en naar vermogen... mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Een goed initiatief. Het bedrijf is ontstaan door de nieuwe strategie... van vier samenwerkende gemeenten... Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort... Hieruit vloeide voort de samenvoeging van de bestaande bedrijven: Paswerk, Pasmatch, personeelsdiensten, perspectief leerwerkbedrijven en werkbedrijf Halen. Het nieuwe bedrijf Spanenwerkt biedt in de spannende arbeidsmarkt een scala aan mogelijkheden voor medewerkers vinden, werk uitbesteden, werk vinden en opleiding vinden. Het bedrijf heeft eigen taken en verantwoordelijkheden en werkt ook samen met allerlei partners en is vaste partner in het Werkgeversservicepunt. Het bedrijf dat uh, telt bijna 900 medewerkers en het bestuur bestaat uit de wethouders werk en inkomen van de vier gemeenten. Floor uh, Roduner uit Haarlem, Sjaak Struif uit Heemstede, Suzanne de Roy van Zuiderwijn, uh, Rief van Bloemendaal en geert Bluis hier, onze eigen geert Bluis uit Zandvoort. Jeroen Koopers heeft als directeur de dagelijkse leiding. En de nieuwe website www.spanenwerk.nl geeft informatie over bedrijf, de diensten, de samenwerking en de contacten. Een leuk initiatief en ik hoop dat het veel oplevert. Roy van Zuiderwijk, wel. Ja. Name of the game, and nice guys get washed away like the snow and Ik ben Gimble, Rhinestone Cowboy. Ik stel dat jij een receptje klaar hebt staan, Ruus. Ja, ja. Of wil je dat nu? Uh, wil je die nu al? Of, uh... Nou ja, ik niet de luisteraars misschien. Ja, oké. Okay, oké. Ik ben okay. uh, nou ja, wachten. Noem maar op. Ik, uh, we hebben voor de, vandaag uh, knolders, knolselderij, overschotel. En daar heb je voor nodig. Een knolselderij. Van 600 gram en geschild. Dat mag jij doen. 500 gram uh, gekookt vastkokende aardappels, 100 gram spekjes, 1 appel, een snufje peper en een snufje zout, boter of olie om in te vetten. Voor de saus heb je nodig 35 gram bloem, 30 gram boter, snufje gedroogde tijn, 400 ml melk en 75 gram geraspte oude kaas. Een uh, overschot heb je nodig en een garde. Verwarm de oven voor op 200 graden. Breng een flinke pan water aan de kook met een snufje zout. Snijd de knolselderij en aardappels in dunne plakken en kook deze circa 10 minuten. Bak de spekjes licht krokant in een droge koekenpan. Smelt in een ander sauspannetje de boter en voeg vervolgens de bloem toe. Bak de roes een paar minuutjes en voeg dan beetje voor beetje de melk toe en roer met een garde glas. Breng de saus op smaak met peper, zout en tijm. Roer ongeveer de helft van de kaas door de saus. Vet en overschuil in met een beetje boter of olie. Verdeel de helft van de voorgekookte knolzeilderij en aardappels over de bodem. Giet hier de helft van de saus over. Snijd de appel in dunne plakjes... en verdeel hiervan de helft samen met alle spetjes over de saus... Dek dit af met de rest van de aardappel en knolselderij. Giet hier de rest van de saus over en verdeel de laatste plakjes appel. Bestrooi met de rest van de kaas en zet de overschotels silkaart 30 minuten in de oven. En dan nog een tip. Voor een koolhydraatarme variant vervang je de aardappel met knolselderij of zoete aardappel. Het menu is uh, terug te lezen. Want ik kan me voorstellen dat het best wel veel is. Op. Uh, even kijken. Waar had ik het over? LeukeRecepten.nl. Nou, ik hoop dat de mensen hier wat in hebben. Ziet, dus, het klinkt goed en dan is het net zo lekker smaakt Ja, het is een keer wat. Anders. Als jij het volgelezen hebt. Ja, je... Dan denk ik dat de mensen blij zijn. En als het te snel gaat, ben jij bereid het bij de mensen thuis even te gaan koken? Dan? Ja, hoor ze bellen, maar. Oké. Okay. Uh, koken? Ja, ja, dat hoor. ik gaan koken ook gelijk. Koken, koken. Ik denk, ik moet het recept doorgeven. Nee, ja, ook, nee, maar als de mensen gewoon zeggen: Luus ja, keert even, kom maar. Uh, Kom nou, we uh, ja, fixen je hier. Dan maar, zo, ja, maar dan ga jij de aardappels schillen en de knolfeel ja. Nou, laat ik het zo doen. Ik haal de geschilde aardappels binnen de supermarkt. Dat scheelt weer, want ik ben niet zo'n snel in schillen. En uh, ach, we komen er wel uit. Ken jij je uh, kooskoets, keert je die? Nee, nee. En Rob ik kerk dat... Ken je die niet? Nee? Oh, nee. Ja, is ook, nee, ja, dat is leuk, joh. Het is voor Koos in de biet. Echt leuk, even wachten. In deze zwingende tijden van hip, van hop, van pop en van rap, moeten de oudere, jongere automobilisten zelfspreukend leeftijd genoten als navigatiepes kan en selecteuren. Zij mogen wij dan ook Kooskoets en Robbie Kerkhoff offreuren. Nou. Even uh, kijken hoor. Uh, wat zullen wij eens doen, Robbie? Nou, wat dacht je er zelf van, Koos? Nee, jij mag het zeggen. Het is jouw dag. Oh, Ik goed. Uh, nou, uh, sowieso dan linksaf. Oké, okay, mijn ja. idee... Wij gaan links af. Uh, goed. Ja, dat heb ik je nooit verteld, Koos. Wat? Maar ik heb namelijk veel meer met links dan met rechts. Ja, moet kunnen, joh. Oké, okay. de eerste links dan maar doen. Door... Nee, nee, nee, nee, nee. De tweede. De tweede. En weet je waarom, Koos? Ik heb geen idee, op. Nou, omdat de tweede een even getal is. Jij mag te pijn, maar dat is waar. Ja, dat is, ja, ja, dat is een, een getal. Een 1 ja. is een getal. Net zoals de 3 en de 5. Ja, dat gaat om en om, hè? En dat is het mooie van de wiskunde. Ook in de natuur. Ja, Geen evengetallen je? zijn eigenlijk, ben ik met je eens, zo, die zijn veel relaxter. Hè? Veel relaxter. Ja. Be behalve dan weer de high-five-koos. Hè? I die! Ja? Dat is wel oké. Okay. Ja, maar waarom? Dat is goed. Ja, omdat het uh, samen tien maakt. En samen tien Koos. Tien vingers. Als jij mij een high five geeft. Ja. Maken we samen die om even vijf. Samen weer even. even, ah, even. goed! Goed, heel even, even ja. is het. Ja, Hou, Ho, ho, ho, ho, nou rij je er oh, voorbij, Koos. Mozes Kribbel. Oh, uh, dan shit. nemen wij de volgende zijstraat. Nee, nee, dat is de derde. Oh, dat is de dan derde, moet ja. je maar de vierde doen. Ja, geen punt, joh, alle tijd. Oh, ja, ja, we hebben, dat is waar, we hebben alle tijd van de wereld, hè, Koos. En weet je waarom, op? Even omdat wij echt. niet weten waar wij heen gaan. Oh, goed, Koos, heerlijk. Op dus waar om. wij ook ja. komen... Hè, ja. Wij zijn nooit te laat. Maar ook nooit te vroeg, Koos. Juist, en daarom hebben wij ook helemaal geen uh, routeplanner nodig. Dat is nodig. Ons en, uh, gevoel systemen. wijst ons de weg, Koos. Juist. Dat zijn, uh, dat zijn de navigatievibraties. Want tijd goed. is ruimte. Weet je wie dat ook altijd zei? Nou, oh, wat goed. Zeg, wie zei dat, Koos? Tijdens ruimte, Adolf Einstein. Oh. Van de relativiteitstheorie, weet je wel? Van I is MC2. Oh, ja, wat, wat, wat, wat hield dat ook alweer in? Coach? Wat hij zei, Adolf Einstein, globaal dan, ja. uh, was uh, wat er op een afstand gebeurt, dat, dat gebeurt in de tijd. Oh, goed. Dus wij rijden ja. vooruit, hè? Ja? niet ja. alleen in de ruimte, nee. maar ook in de tijd. Ook in de tijd? In de ruimte van de afstand auto, maar ook in de tijd ja. en in de ruimte van oh, buiten. Dus als wij zo meteen over pakweg, uh, 100 meter, daar bij die praalpaal. Zie je hem? Ja, als zie hem. Als we daar zijn, dan is, het, dan is het daar later dan hier. Ja, uh, 100 meter over half drie. Uh, eh. Maar wacht even, Koos, Koos, Koos, Koos. Nou. Als nee, we achteruit zouden rijden. Nee. Gaan we dan terug in de tijd? Back in the past, Nee, dat, dat lukt dus niet, hoor. Dat, lukt, nee, niet, dat niet. lukt je niet. Of je nou achteruit gaat, of uh, links, of rechts, of door ja. in de ruimte. Ja. Je gaat altijd vooruit in de tijd. Altijd vooruit. Kijk, nou precies. Goed. Die praatpa. Ja. Daar is die. En nou is het dus later, ja. kijk nou achterom, dan het daar straks was toen wij hem zagen. Ja, Hier. ja, want daar toen dus was het nog even laat. Even laat ons wat, Rob? Nou, even laat voor ons als het voor die praatpaal was. Oh, wat goed. Ja, nou, op een bepaalde manier dan. Natuurlijk ja, op een bepaalde manier. Maar is dat zo? Maar, maar Koos, ja. wij waren dus jonger... Toen we over die praatpaal spraken, waren wij jonger. Relatief gezien waren wij, ja inderdaad. Ja, ja goed. Ja, ja, ja, ja. Maar ik voel me niet ouder dan daarnet kwam. Nee, Rob, maar nee. dat is nou juist het foneurocratieve. creatieve jij ja. mag. Ja. Je bent het dus wel. Ja. Weet je? En daarom gebeurde die praatpaal in de tijd. Ja. Net, net als die meubelhal daar. Ja. Die dus, gebeurt ook Koos, in de tijd. Ja. ja. Ook al staat hij stil. Staat stil in de ruimte dan staat er toch dat je zegt te gebeuren. God, min, min of God, meer God. ja en nee. Uh, ja. Even hoor, Koos, even. En om even. Uh, ik krijg er wel een beetje koppijn van. Nou, Goh. Ik moet je eerlijk zeggen, Rob. Het heeft bij uh, mij ook een hele middag geduurd hoor, Joh. voor het uh, muntje viel. Nou. En Einstein zelf, dat is dus leuk leuker te vertellen... Ja. die had een jongere vriendin. Oh, maar hij was wel getrouwd, Adolf Einstein, ja, Koos. Ja, natuurlijk, anders heb je geen vriendin, toch? En weet je wat hij altijd zei, Einstein... Ja. Tegen die vriendin? Uh, nou nou uh, ja, uh, uh, de praatpaal staat er gebeuren in de ruimte. Nee, nee. Einstein zei tegen zijn vriendin. En eigenlijk meer klaagde hij tegen zijn vriendin. Mijn vrouw begrijpt mij niet. Nee, ja, nee. Maar die vriendin Stopp, dus niet. wel. Nee, je begrijpt me niet op. Nee, dat zei hij dus tegen mevrouw Einstein. Zei nee, dat dan. zeg ik nou tegen jou. Maar wat zeg je dan dat tegen je mij? Me niet... Laat maar. Nee, ik kan het nou maar... niet lullig doen, nee. Wat zei Adolf Einstein tegen zijn vriendin? Mijn Dan vrouw begrijpt me niet. Mijn vrouw begrijpt me niet. Dan me niet. En begreep ze dat? Wie? Die vriendin. Het is een joke, Rob. Het is een joke. <tankt> het is een joke. Ja. Dus, Einstein had geen vriendin. Dat, dat, dat doet er nou niet toe. Die hele vriendin is relatief, weet je wel. Waar het om gaat, is dat Einstein... Kribel, ja. Die zegt tegen ja, zijn vriendin... Ja, zegt hij, jij begrijpt me niet... Nee, mijn vrouw begrijpt me niet. Dat is nou juist een mop. Dat is de juiste mop, moprop. Ik begrijp hem niet, Koos. <laughs> ja, ja. Echt even humor uit van de oude stempelen. Jammer dat ze het uh, niet meer doen. Koot uh, en de bie. Koosgoeds en uh, Robbie Kerkhoff. Een uh, heerlijk stelletje was dat. En ook, uh, ja, wat hebben ze niet meer gedaan? De Vieze Man. En uh, ja. nog meer van dat soort uh, figuren. Heerlijk was dat. We gaan verder met uh, weer een nummer van uh, de CD-LP uh, van de maand. Uh, van Greenfields en uh, van Barry Kip Moduets, hier is hij. gaze in your eyes You're not inside. Just a picture of someone I lie with each night. Long may love live here. You fill up my. Oh yeah! The Worst of a Fool, dat was Barry Kip van Greenfields. De schitterende CD die je laatst heb uitgebracht. Waar een hele mooie duet op staan. En hier bij Luzroom, uh, bij Luus en mij, de CD-LP van de maand is. Lekker muziek Luus. Heer, ik vind het gewoon heel uh, Dat dacht fijn. ik ook. Ja. Uh, ja, ik heb hier iets over het Sanford Museum. Dat is op dit moment door de coronamaatregelen gesloten. Maar dat geeft ook tijd voor nieuwe creatieve voorbereidingen. We zorgen ervoor dat we voor deze winter geplande tentoonstellingen klaarstaan op het moment dat de musea weer open mogen. En laten we hopen dat het heel snel is. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de daadwerkelijke opening. Uh, Beelden in Zandvoort, een tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum met een sculpturale kunst van hoog niveau van 21 januari tot 26 juni 2022. En dat is uiteraard onder voorbehoud. Het museum wordt ingericht door diverse kunstenaars... met betoverende grote sculpturen en installaties. Ze hebben zich laten inspireren door Zandvoort... en de strijd tussen natuur en stedelijkheid. De deelnemende kunstenaars zijn alle landen bekend... en hebben een indrukwekkende tentoonstellingslijst. De namen hier zijn... Pim Palsgraaf, Majolijn Mandersloot, Betty Disco... Mirjam van der Linden, Paul de Reus, Herman Lamers, uh, Midas Zwaan, Rob Chevalier, Ralf Womberts en Marlene Scherps... Uh, daarnaast uh, presenteren wij in de museumzaal... op de eerste verdieping een overzicht van alle sculpturen... van de Zandvoortse buitenbeeldroute... met informatie over de makers. Dan hebben we ook nog iets van uh, Verkade, want uh, niet de koekjes. Nee, nee, de buitententoonstelling op de boulevard... zal een eerbetoon zijn aan Kees Verkade... de gerenommeerde beeldhouwer en jarenlang plaatsgenoot. In de bekende grote lijsten presenteert het museum fotowerk... tekeningen, verhalen en gedichten... van de beginperiode van Verkade als kunstenaar in Zandvoort. En dan hebben we de Buitenbeeldroute en in, in januari presenteren wij u naast dit alles de nieuwe versie van de Buitenbeeldroute met fotowerk, uitleg en plattegrond zodat u bezoek aan het museum kunt combineren met een culturele wandeling door ons Zandvoort. De route is, de route is te koop bij het museum of gratis te downloaden. Uh, workshops en andere culturele rondactiviteiten zijn er ook nog... want als de coronamaatregelen het toestaan... zullen we een groot aantal activiteiten direct aanbieden... via de website en social media. Het betreft educatieve workshops, rondleidingen met of zonder gids en lezingen. Uh, een van de workshops bijvoorbeeld is een kennismaking met beeldhouwen... in het atelier van Marlene Sherps. Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u uh, contact nemen... Hele Jansen www.zandvoorsmuseum.nl uh, Telefoon is 0613427671 www.zandvoorsmuseum.nl Telefoon 0613427671 En laten we hopen dat uh, het culturele uh, uh, weer snel van het slot gaat, want we missen toch allemaal het museum bezoeken en dat soort dingen. Vind jij ook niet, Lus? Ja. Uh, het is allemaal zo, uh, ja. Maar goed.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 Smile a little more a when I'm in the way. I I I I've been wrong. Moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation, no more static, change the station, headed somewhere. I'm some more, just a little bit, breathing more, just a little bit, tear a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more, to a bit of it, smile a little more in a minute with. Honestly, man, lately I I've, been I've been running through the strange life, chasing all the Can't slow down, trying to keep up with the changes Punch that number and the name when it clocked in Now I feel like Michael with the cane when I walk in Basically life is the same thing Unless you don't want the same thing Probably should've won and got a you, But I didn't have been saving up the money Cause it's better for the I business I've been running through this strange life Chasing all them green lights Throwing up the shade for a little bit of sunshine Een jarig iemand doen. Een jarig iemand? Hij was dan wel een beetje gisteren jarig. Nou, nee, als, als, als, nee, een als, beetje nee, jarig. Als, als hij er was geweest nog. En, is, en dan heb ik het over de zanger Jim Crowes. Jim uh, Crowes is maar 30 jaar geworden. Uh, hij is uh, met, uh, door een vliegtuig gewoon om het leven gekomen. En op 20 september 1973 stort het vliegtuig uh, neer met vier anderen. Uh, en dat was één dag voordat zijn nieuwe single uh, uitkwam. Uh, het, het nummer wat, he, wat hem uh, heel bekend heeft gemaakt... is uh, Leroy Brown uit 1978. En die gaan we draaien? Ja. Yeah. Oké. Okay. Well, the south side of Chicago Is the baddest part of town And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now, Leroy, more than trouble. You see, he stands about six foot four. All the downtown ladies call him Treetop Love. All the men's just call him Sir. And it's bad, bad Leroy Brown. The baddest man in the whole downtown. better than Old King Kong. Meaner than a junkyard dog Now Leroy He a gambler And he likes his fancy clothes And he likes To wave his diamond rings In front of everybody's nose He got a Custom Continental He got an Eldorado too He got a 32 gun In his pocket for fun He got a razor in his shoe And he be Bad. Leroy Brown, the baddest man in the whole downtown Better than old King Kong And meaner than a junkyard dog Well, Friday, about a week ago Leroy shootin' dice And at the edge of the bar sat a girl named Adara, And oh, that girl looked nice Well, he cast his eyes upon her And the... Trouble soon began, and Leroy Brown had learned a lesson by messing with the wife of a jealous man. And he's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole downtown, badder than old King Kong, and meaner than a junkyard dog. Well, the two men took to fighting, and when they pulled them from the floor. Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone And it's bad, bad, Leroy Brown Baddest man in the whole downtown Badder than old King Kong and meaner than a junkyard dog He was badder than old King Kong and meaner than a junkyard dog ja, en uh, dus is vandaag van de verjaardag. er staat er weer eentje gevonden, geloof ik. Moet je al die feestjes ook aflopen vanavond? Uh, ja, ja, en ik vind het zo leuk. Ja, leuk. Nee, ik vind het zo leuk. Ik ja, heb ja, het is me wel te fietsen, hè? Of lopen? Want uh, niet, eh. Uh, of ga je dat, uh, of, of drink je er niet? Op al die, ik kan alles lopend af. Oké, okay, dat is weer. Nou, wie gaan we nu uh, draaien ik denk jij dan? Ik ga vanavond naar uh, Mary J. Blaard. Want die is vandaag uh, 51 geworden. En ze gaat vast het nummer zingen van. Be with you, hoe het oudtje? Ja, zie het, wie? Kom staan, leuk begin. neither one of us knew why, we didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time, people swore it off as a phase, said we can't see that, now from top to bottom, they see that we did that, yes. it's so true that, yes. we've been through it, Yes, But we got ripped. Right. Yes. see baby we've been too strong for too long, and I can't be without I'm This for you. No, this ain't for you. Dat gaan we nu weer doen. Ja, en het Toch? begon uh, vandaag bewolkt. Met hier en daar uh, kwam dan ook nevel of mist voor. De grijzigheid uh, verdween geleidelijk en in de loop van de ochtend brak de zon door. Er waait nu een matige zuidenwind en het wordt 1 graad of 5. Later vanmiddag uh, neemt de bewolking toe en volgt wat lichte motregen. Vanavond is het bewolkt en valt wat lichte motregen. Komen de nacht is het dan weer droog en aan het eind van de nacht klaart het wat op. Het koelt af naar een graad of drie en de zwakke wind draait naar een noordelijke richting. Morgen is er een mix van wolken en zonneschijn. Het is droog en er staat nagenoeg geen wind. De temperatuur loopt op naar een graad of zeven. En donderdag is er grote kans op hardnekkige mist. Maar in de middag kan ook de zon schijnen. Het uh, is 7 graden, maar mocht het de hele dag grijs zijn, dan is het waarschijnlijk wat kouder. Dan komen we naar vrijdag en uh, in het weekend overheerst dan de bewolking. Het is aanvankelijk droog, maar zondag is wel wat lichte mo motregen mogelijk. Het is gemiddeld een graad of 7 en dat is een vrij normale temperatuur voor half januari. Al dus uh, Rico Schreuder, de weerman van het Rustig west. Nou, Lucie, voor als beloning voor het mooie voorlezen... ...heb het liedje, het nummer, het, jouw verzoek... wat we nog even gaan doen. Daar hebben we nog, uh, nog even tijd voor. Hier is hij. Phil Collins. Ja. You can hurry up.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 Ja, dat was het laatste nummer we draaiden vandaag deze twee uur durende Luzzoen. Het zit alweer op, tijd vliegt altijd als het hier zo gezellig is. Luz en ik hopen dat het uh, allemaal leuk overgekomen is. Onze muziekkeus, onze mededelingen en weer bericht. het lekkere recept van onze luus. En uh, ja, we gaan uh, afsluiten. Uiteraard uh, zijn we volgende week dinsdag weer gezellig om 12 uur met uh, lunchroom. En u weet ons advies voor altijd. Let op elkaar en blijf gezond. En wat Luce en mij betreft nog een hele fijne dag. En tot volgende week.